Tirando. A poco rato digo que me estoy enamorando, me mira si sonrío, la boca tan chula, estoy enamorada que yo no cabe duda. me mira tú, me miro yo, y así me acelera de poco a poco el corazón, me mira tú, me y así se me acelera de poco a poco el Quedamos mirando, a poco rato que me el corazón se mira y te miro y nos quedamos mirando a poco rato.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 Ja, voor alle andere uh, sportverenigingen uh, uh, uh, yeah. heb je allerlei dingen yeah. in huis. Yeah. Kan je ja. iets vertellen over wat jullie specialisatie is? Bijvoorbeeld dat je zegt nou, hè, je komt van de een of andere club. Mag jij bedenken? En dan heb ik voor jou dit en dat en dat uh, leuke aanbiedingen of uh, spullen van kwaliteit of bepaalde merken. Ja, we hebben dan uh, voor de hockey hebben dan uh, de grace en uh, stek, hockey uh, sticks.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 Uh, we hebben de korte broekjes en uh, zelfs voor de wielrennen hebben we de wielrennersbroekjes, de korte broekjes daarvan. Uh, we hebben wat shirtjes voor het hardlopen, dus dat speciaal uh, is voor het, uh, ja, dat vocht in principe ja, dat het natuurlijk afzuiveren van het vocht en ja. zo. Ja, en we hebben ook nog uh, jassen, dus jassen. En,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 Nee, het is heel erg ademend. Ja, oh ja, dat <coughs> ja. Is het. ja. Dus uh, toch niet zo'n dik. Het is ja. wel heel warm, maar niet dat je erin gaat zweten. Ja, dus dat, dus is, dat het, is het voordeel van het sociaal. Ja. ja. Want tegenwoordig heb je dat helemaal in, hè? heel vaak. Ja. Ik denk, ja. oh, wat ja. is het specifieke daarvan? Want het is weer iets anders dan een trainingsjek bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat, uh, dit houdt ook echt. Dit is ook echt uh, waterdicht. Ja. Dus kan je dus ook, ook echt door de, de regen. regen gaan zonder dat je hm. doorweekt ja. bent.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 ik querido vergeten wat ik wilde. Ik ben vergeten wat ik ben vergeten nunca me has querido ben vergeten ben vergeten wat ik wilde. Ik ben vergeten ben je hebt de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Het is dirás de mí Het recuerdo que que siempre tú is hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba ver la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido nu heb ik te kunnen doen. En ik heb te kunnen doen. het gevoel dat ik het te te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 Siempre fui yo. En die nunca me has querido. En die aarde, que nunca he sido tuyo. a lo aarde, pues solo por orgullo ese querer. y A aarde, tú nunca me has die nu nunca he sido dat ik het niet meer heb. que dat ik ik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 Uh, de, uh, <laughs> Een soort vlietjehek of uh, wat is Ja, het? Dat de, de hoerit allemaal, uh, van die lekkere jasjes, tennisballen Lekker warm, het ja. straat <laughs> We hebben dan uh, tassen voor uh, de tennis, tennistassen Oh ja, hele mooie tassen voor ja. Ja. En voor de voetbal, voetbaltassen hebben we Voetbalhandschoenen zijn dat?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 de, uh, gewone ballen voor op het strand, beachballen, sportschoenen, peetjes, ja. Peetjes, ja. Nou, het is wel een heel uh, breed assortiment eigenlijk. Hè? Ja, ja. Je kan echt voor alles hier terecht. Ja. Heel erg mooi. Dan, uh, de zwembrilletjes. Ja, ja, en dan, dan de sokken, we. de ja. valkensokken hebben we. Nou ja, en dan. Uh, dat is het zo'n beetje, denk ik. Ja, het is een heel breed assortiment. Ja. Heel goed. Ja. We hebben nog uh, altijd aan, aan het eind van het programma de vraag.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 Le sourire d'une autre, je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi. Jour après toi, je pourrais peut-être me donner de ma tendresse, mais plus rien de moi.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 Way I love you, to love somebody, love somebody the way I love you. See?